Kralifantijn met het NOS-journaal. In Baton Rouge zijn drie politieagenten doodgeschoten en drie gewond geraakt. Van wie één ernstig? Ze zijn volgens de burgemeester in een hinderlaag gelokt. De schutter zou zijn doodgeschoten. Het is een zwarte man van 29 uit Baton Rouge. Motief is nog niet bekend. Vanavond zijn in verschillende grote steden in Turkije weer duizenden mensen de straat opgegaan. De bevolking reageert daarmee op een oproep van de regering om de Turkse democratie te verdedigen. De mislukte staatsgreep van vrijdag in Turkije heeft aan 290 mensen het leven gekost, zeggen de Turkse autoriteiten. 100 koeplegers en 190 burgers. Zo'n 1400 mensen zijn gewond geraakt. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam roept de Turkse gemeenschap in Nederland op om rustig te blijven en de politieke problemen in Turkije niet hierheen te halen. Hij heeft de Turkse aanhangers van president Erdogan en die van de Turkse geestelijke Gulen uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. Gulen heet hij. In Jeruzalem is vanmorgen een aanslag verricht. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Thank you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 Joodse ondernemers Elsbacher. Ja. Hè, zie je zoals in de tuinen, denk je: goh, wat zou er hier allemaal langs gekomen zijn in die tijd? En dan ga je ja. daar wat in verdiepen en dan leidt dat naar Zandvoort. Hm. Het gaat om het lijntje Haarlem-Zandvoort, ja. Amsterdam-Zandvoort eigenlijk. Ja. Dat Amsterdam ook een connectie met zee zou krijgen. Dat was allemaal. Hè, ja. En dat daar zeg maar, een soort tweede Scheveningen dan ook. Ja.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 ja, ja. En op een gegeven moment hoorde ik dat er nog archieven dus zouden zijn ergens in Haarlem. Uh, nou, dit werd steeds concreter. Dat was dus het Noord-Hollands archief. En daar bleek gewoon ja. nog 4,5 meter uh, archief. Dat was ja. het tweede boek dan. En 16 meter archief. Dus dat lag gewoon 20 meter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 Hm. Dus de, de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk kristalnacht in Nederland. Ja, zo van. kan je het noemen. Ja, huh? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, de, die uh, periode.